Bij een grote brand in een huis in Moskou zijn er zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren marktkoopmannen die in het gebouw aan de markt liepen. Volgens persbureau AFP gaat het om buitenlandse arbeiders. De brand kon na een paar uur worden geblust. Gisteravond was er ook een grote brand in Moskou. Toen vatte bouwmateriaal op de 66e verdieping van een wolkenkrabber vlam. Voor zover bekend vielen daarbij geen slachtoffers.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 Bij een autobedrijf in Maaren heeft gisteravond brand gewoed. Tientallen auto's in het bedrijfspand zijn uitgebrand. Uit voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving ontruimd. Bij de brand vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Amnesty International heeft kritiek op een plan van de Griekse regering. Die wil illegale immigranten voor onbepaalde tijd kunnen opsluiten als ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die HIV of AIDS hebben. Amnesty noemt het plan van de Griekse regering zorgelijk en discriminerend. Dan nog het weer. In het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. In het zuiden dus droog en af en toe zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag staan files van 3 kilometer en langer op de A4. Hoogvliet richting Vlaardingen tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. 3 kilometer, dat komt door een ongeluk. Op de A7 Hoorn Horen richting Zaandam staat voor Zaandam een file van 7 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 5. A12 daarna richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A13 A, richting Rotterdam voor Afrit Berk en Berkenrode Reis 5, de A15 Rotterdam-Gorkum voor Papendrecht 5, A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt De Bresseplein 6 km, A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Gouwen 6 km, A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4. A27 Almere Utrecht tussen Knoop het 1 Mes en Beeldhoven 7 kilometer. A28 Zolle richting Amersfoort voor Leusden 9 kilometer. En op de N11 Leiden Bodegraven voor de aansluiting met de A12 4 kilometer. En dat komt door het ongeluk op de A12. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 dancing tight we'll all night Hey you, looking out the window I've been watching you for so many days Now I'm feeling great enough I'm gonna ask you Muziek uit de jaren 80. Zo aan het begin van de nieuwe aflevering van Zondag in Kennemerlands bij CFM.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 Maar daarover later meer Allereerst veel muziek Uiteraard drie uur lang zondag in Kennemerland je radio in het zand Dit is ZFM Zandvoort, Zandvoort. You're Als je naar buiten kijkt, dan moeten we dit soort muziek wel draaien vandaag op de Zonvoorts Radio natuurlijk. Je I Got Rio, gezongen door Peter Allen.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 Can you feel it? Is it love that we share? Can you feel it? Just end. Het Zal wel KPN zijn dan, hè? Verkeerd verbonden. Nee, dat ben ik wel zeker. Ja, naar mijn rekening. <laughs> <laughs> Jorden, Agda, Enemunik en verkeerd verbonden. We gaan eens even kijken naar de Divisie. Vrijdag gestart met de wedstrijd FC Utrecht tegen Excelsior. Eindstand van die wedstrijd 3 tegen 2. Gisteren werden een viertal wedstrijden gespeeld. onder FC Groningen tegen SC Heerenveen. Eindstand Albert-Jan 1 tegen 3. Ja, want het is SC Heerenveen voor de tweede keer dit het seizoen.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 In de 85e minuut beslist de Heerenveen de wedstrijd. Elmschoot keihard raak 3-1 of 1-3, wat je wil. Oké. Okay.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 5, hebben we dan nog uh, Vitesse tegen AZ? Dat is wat betreft de Eredivisie. Zo dadelijk gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Eerst Third World, dit is now that we found love.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 het vriespunt. Oké, okay, dus ook een uh, koude Pasen gaan we tegemoet. Een frisse, fris Pasen. Een fris Pasen. Uh, wie weet moeten we nog krabben van de week. Oh, nee, hè? <laughs> ja, nee, nee, nee. Ja, nee, zeker. Ja. Joh, het is april, hoor. Ja. ja, maar april doet toch wat hij wil. Ja, dat is waar. Nou, volgende week horen we op zaterdagmiddag... ...tussen 2 tussen en 3 uur... op precies te zijn om half drie het ja. uh, bericht <laughs> Met uh, Lex van Oren toch tussen twee en drie uur, hè? Dan uh, lieg ja, ik niet. He? He? Je lieg... Nee, hou nee, dus nee, dus okay. kijk. Ja, helemaal goed. <laughs> It's Peter Fox. Yeah. Here I am.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 You <laughs> hard. Hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weiß Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Krickets auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Je bleibt auf der Höhe. Zondag in Kennemerland. Du yeah, yeah, yeah. auf der Höhe.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 Dat was al afgesloten. Toen ik tegen tijd bij het raadhuisplein kwam, ik zat van die van die luchtkastelen, die rode luchten of zo van. daar mag je niet langs. Maar ik had inmiddels ook wel geconstateerd dat de nodige middenstanders nog dicht waren. Dus ik zou hopen dat dat vanmiddag weer een beetje aantrekt. En trouwens, wist je dat er vrijdag een koopavond was? Geen idee, nee. Vorig jaar was het zo'n grandioos succes. En ik heb nou wat ondernemers gesproken. Nou, dat was bijna niks te doen. Ze dus kon kanonnen afschieten. Ik heb er ook weinig over gehoord. Zo. Dus, heeft, dus heeft het heeft vast iets te maken met de promotie die je daarvoor moet gaan maken. Maar ja, wie ben ik? He?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 Oh,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 fout gaan, hè? Ja, dat gaat, uh, dat gaat vast fout. Maar, waar, maar wat is er nou tegen dat die kinderen bij de ouders opstonden weet dus ik, ik niet, Sinds ik, uh, nou ik ben al 53 geloof ik, okay. ik, zou, ik heb uh, jaren bij mijn moeder in, de, in het paspoort gestaan. Ja, wie niet? Ja, wie, niet? wie niet, toch? Uh, en dan moeten we allemaal, dan moeten kinderen allemaal zelf een aanvragen. Nou ja, in ieder geval uh, we ga, gaan we kijken hoe dat uh, allemaal verder gaat verlopen. De kinderen moeten dus allemaal apart een paspoort hebben. Ja. Of een identiteitsbewijs. Ja. Nou ja, het scheelt dan wel wat in de kosten, identiteitskaart maar poeh. het is weer extra geld. We gaan weer uh, muziek maken. Doen we. Here is Jocelyn Brown! antwoord ook op TV. Zie FM TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. De Jim Crow's Zondag in Kennemeland bij je Tot aan uh, 5 uur vanmiddag We kunnen nog uh, één plaatje doen En uh, nog een, uh, wat berichten een Ja, toe. en dat zijn dan uh, berichten uit het midden- en kleinbedrijf In, in tegenstelling tot de uh,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 Nou, ik zou er zeker voor blijven luisteren naar de Sovwodse Radio. Zo voor drieën draaien we deze nog van de Talking Heads hier, de Slippery People.